Mysterieën van geboorte, leven en dood Hoofdstuk 2 Incarneren op aarde Spirituele tekst Exodus 1 en 2, de versen 1 tot en met 10 Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die met Jacob naar Egypte waren gekomen. Ieder kwam er met zijn gezin. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Isagar, Zebulon en Benjamin. Dan Naftali, Gaat en Aser. Alle zielen die van Jacob afstamden waren zeventig zielen. Jozef, was echter al in Egypte. Toen Jozef gestorven was, en ook al zijn broers, en heel die generatie, werden de Israëlieten vruchtbaar, en breiden zij zich overvloedig uit. Ze werden talrijk, en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Toen trad er in Egypte, een nieuwe koning aan, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk, Zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden. En, mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. En zij stelden daarom opzichters van herendiensten over het volk aan, om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden, Python en Ramses. Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd, en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Zij maakten het leven bitter voor hun, door hen zwaar werk te laten verrichten, met leem en bakstenen, en door allerlei werk op het veld. Al hun werk, waarmee zij hen moesten dienen, met harde hand. Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de ander Pua. Hij zei, Als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden, maar als het een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen, Vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en zei tegen hen: Waarom hebt u dat gedaan, dat u de jongetjes in leven laat? De vroedvrouwen zeiden tegen de farao, omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Zij hebben al gebaard, voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en het volk werd talrijk en zeer machtig. En het gebeurde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, dat hij aan hen nakomelingen schonk. Geboten vader o heel zijn volk, al de zonen die geboren worden, moet u in de nijl werpen, maar al de dochters mag u in leven laten. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem drie maanden. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen, daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de nijl. Terwijl haar dinarissen langs de kant van de nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar, ga maar. Toen ging het meisje, de moeder van het kind, roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar: Neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ik zelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao. En hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes. Want, zei zij, ik heb hem uit het water getrokken.